Goedemiddag, ik ben Jeroen Worst en dit is het nieuws van NOS op 3. Pieter Omtzigt stapt uit het CDA, dat laat hij weten op Twitter. Deze week kwam er een heftig document naar buiten... waaruit bleek dat hij zich niet altijd veilig voelde binnen de partij. En de sfeer was op meer vlakken wel slecht binnen het CDA... zegt verslaggever Wilma Borgman in Den Haag. Dat Grappenhaus een aantal mensen had uitgenodigd... om een weekend naar zijn huis in de Ardennen te komen in België... maar dat Wopke, Hoekstra en Ank uh, Bijleveld en Mona Keizer daar niets van mochten weten... Dus dat was echt een soort van ik geef een feestje maar jij mag komen en een heleboel andere vriendjes niet. Pieter Omtzigt herstelt thuis van een burn-out maar laat wel weten dat hij als zelfstandig Kamerlid doorgaat. Bij de verkiezingen afgelopen maart kreeg Omtzigt 340.000 voorkeursstemmen. Een verhuurbedrijf in Kesteren in Gelderland houdt zijn tuk-tuks voorlopig binnen. Bij een ongeluk met een van de wagentjes is een vrouw van 20 omgekomen. Drie familieleden van haar raakten licht gewond. De tuk tuk schoot ineens van een dijk af naar beneden. Maar hoe is nog onduidelijk? Een hoopvol woningmarktverhaal uit Haarlem. Een vrouw van 96 heeft haar huis te koop staan omdat ze gaat verhuizen naar een verzorgingstehuis. In de Funda advertentie staat dat ze het huis absoluut niet aan rijke beleggers wil verkopen. Ze gunt het jonge starters. Ze vindt het zo sneu dat het voor die groep nu heel lastig is om aan een huis te komen. Dat ze het per se aan één of twee starters wil verkopen. Het is een lekker weekend voor de sportliefhebbers. De Nederlandse hockeymannen pakten vanmiddag de winst op het EK. Thijs van Dam maakte de winnende shootout. Ja, dit is zo onwijs gaaf in eigen stadion. Ik denk ja, met Jip geweldig in de laatste 8 seconden. Hoe we hem vorige keer tegenkregen op het eind, maken we hem nu. Ja, het is fantastisch. Er wordt op dit moment ook getennist. De vrouwenfinale van Roland Garros is aan de gang. En dan is er natuurlijk ook nog het EK voetbal. Op dit moment staan Wales en Zwitserland tegenover elkaar op het EK. Het is nog 0-0. Morgenavond kunnen wij onze spandoeken en shirtjes uit de kast trekken. Want om 9 uur speelt Oranje zijn eerste wedstrijd tegen Oekraïne. Het weer nog. Hier en daar is het bewolkt, maar het blijft wel droog. Later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. En het wordt 18 tot 23 graden.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 Ja, een beetje lullig voor mijn collega Albert-Jan Vos... dat ik deze plaat aan het begin van het derde uur van Zandvoort op zaterdag. Me, myself, en I. Nou, daar kan je het weer mee doen, uh, Albert-Jan. Ja. Je in ieder geval uh, lekker uh, begin van het derde uur... met uh, de single van uh, De La Zol. Wat gaan we in het derde uur allemaal doen? Over het tweetal platen nou ja, gaan we natuurlijk even Pit Report doen. En dan hebben we natuurlijk al eerst uh, goed nieuws... Uh, wat, uh, wat betreft de Formule 1 op, in Zandvoort... Want er was nieuws afgelopen vrijdag vanuit het kabinet. Um, dan hebben we uh, natuurlijk een half vijf het dier van de week. En die luistert deze om half vijf. Die naar de naam Libby. Zand voor op zaterdag live. Live registratie van een artiest. Dan wel groep uh, of artiesten. In de tijd dat we nog met volle zalen uh, konden uh, genieten van uh, live optredens. Uh, het, de, de, de, laten we zeggen, de cliffhanger is gewoon oldies but goldies. En jij hebt hem ook al in, in op een playlist staan... maar dan niet een live-uitvoering, maar ik heb de live-uitvoering. Hmm, Oké. Okay. Gedicht van de week? Ja, wat, als je naar buiten kijkt en je zit binnen... dan zie je de prachtige blauwe lucht en een heerlijke, frissende wind. Dus wat kunnen we anders doen vandaag dan een ode brengen aan de zomer? Dat deden we vorige week ook, maar dat doen we deze week weer. Maar dan een ander gedicht. Het gedicht van de week dat is om kwart voor vijf. Goed, pit report. Even tussenstand. Wales, Zwitserland. De eerste helft is geweest. Ze zijn met de tweede helft begonnen. Tussenstand daar is nog steeds 0 tegen 0. Dankjewel, Albert-Jan. Meekijken wwwzfm livenl zfm livenl -live Kijk je live mee in de studio. Tolweg 10a. Jij had het net over SOS Live. Ja, dat doen we elke zaterdag en zondag even na half 5. Inderdaad, een uh, live registratie. Nou, houden wij daar een playlist van bij op Spotify. Klopt. Mocht je Spotify hebben, dan moet je even opzoeken. Want hij is uh, openbaar gezet uh, door, uh, door mij, de oh. playlist. Okay. Dus als je zoekt onder ZOZ van Zandvoort op zaterdag... en Zandvoort op zondag live. Ja. Dus ZA6 uh, Spatie live. Dan uh, kan, je, kan je luisteren naar uh, de registraties... Uh, die we inmiddels al uh, gedaan hebben op de radio. En nog een paar toegifs ook uh, daarbij. Dus zoek hem op, op uh, Spotify... SOS live en uh, geniet van uh, de live uh, optredens die we inmiddels al uh, uitgezonden hebben... hier op de Zandvoortse Radio. En dit gaat ook genieten worden, hoor. Met zo'n temperatuur. een op 17 en dan uh, morgen wordt het uh, biebeknoei weer. Dus uh, dat gaat helemaal lekker, want uh, dan loopt de temperatuur nog iets meer op. En dat gaat ook oplopen als je deze dames ziet. De Belgische dame Belle Perez. Hier is ze met Panta Cantara. Si las penas de la vida se apoderan de. de zomer ook op de Stanfords Radio met Belle En het geluid van de zomer op CFM. Hoor je nu overal, hoor je nu overal. Ieder en maal weer. Eerst de dadelijk de pitty reports, maar de eerst deze van Bruno Mars, in Treasure.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 De single van uh, Bruno Mars en Treasure. Wil je nog even vertellen hoe het op dit moment uh, staat uh, bij Wales-Zwitserland, Albert Jan? Ja, jij hebt Zwitserland. Ik had, ik had ja, heb daarom, daarom, daarom. Als ik mijn hoofd omdraai, dan is het 1-0. Nee hoor, het is uh, uh, uh, Wales-0, uh, Zwitserland-1. Kijk, Zwitserland. dat zijn de... CFM, uh, Race Radio, Pit Report. Bit report. Nou ja, van het uh, EK-voetbal uh, duiken we meteen weer uh, de wereld van de autosport in. En dat doen we uiteraard met het uh, laatste nieuws in deze Reports. En dan beginnen we natuurlijk met uh, het nieuws wat het kabinet uh, uh, afgelopen vrijdag bekend maakte. Want afgelopen vrijdag maakte het kabinet bekend dat per 30 juni alle evenementen in Nederland door mogen gaan. Dat is natuurlijk goed nieuws voor de Dutch Grand Prix op circuit Zandvoort in het eerste weekend van september. Wel moeten bezoekers van evenementen een geldig entreebewijs... een vaccinatiebewijs of een negatieve coronatest kunnen overleggen. De organisatie van de Dutch Grand Prix zette uh, al volledig in... op een race met een vol huis. Zeker nadat minister Hugo de Jonge eerder al had aangegeven... dat begin september mogelijk alle coronamaatregelen opgeheven zouden uh, zijn. Nu echter de harde bevestiging is gekomen dat evenementen zonder bezoekers maximum door kunnen gaan... met uiteraard wel met een vaccinatiebewijs, negatieve test en, an, eh, en is anderhalve meter afstand bewaren niet meer nodig. Is circuitdirecteur Rob van Overdijk blij? Niet alleen voor zichzelf, maar voor de hele evenementenbranche in Nederland. Dit meldt hij aan Racing News 365. Natuurlijk is het goed nieuws dat er na 30 juni alles weer mag. Zeker voor de hele evenementensector. Aldus van Overdijk in gesprek met uh, de Medium Racing News. Echter in de manier waarop men naar het weekend van 3 tot en met 5 september toewerkt verandert er niks. We hebben altijd gezegd dat we met onze voorbereidingen uitgingen van een vol huis en daar zijn we ook nooit mee gestopt. We hebben vanaf het begin af aangeroepen dat een evenement op anderhalf meter... überhaupt niet mogelijk is, omdat we onze eigen broek op moeten houden. Van Overdijk bevestigt dat alles op schema ligt in de aanloop naar de Grand Prix van Nederland... waarbij het nieuws over de versoepelingen zeer welkom was. Circuit Zandvoort wil gedurende het weekend de 105.000 bezoekers per uh, dag verwelkomen... Goed, dan gaan we naar Max Verstappen. Max Verstappen is van mening dat Red Bull Racing in de nog prille titelstrijd... minder fout heeft gemaakt dan concurrent Mercedes. De Nederlander stelt dat hij volledig op zijn team kan vertrouwen... en dat de uitvoering bijvoorbeeld bij de pitstops... vooralsnog beter is dan die van zijn voornaamste titelrivaal. Max Verstappen koestert momenteel een voorsprong van vier punten... op naast de belager Lewis Hamilton. Al heeft Hermel Marco bij Automotor ontsport al aangegeven... dat die marge groter had moeten zijn. Dit gat geeft de ware krachtverhoudingen niet goed weer. Maar met al het geluk dat Mercedes heeft... moet je al blij zijn dat met ieder punt dat je kunt uitlopen... reageert de Oostenrijker een tikje cynisch. Over het algemeen hebben wij de snelste pakket... en over fouten en dergelijke praten we ook niet veel. Die maken we namelijk nauwelijks. Met uh, dat laatste geeft Marco aan dat de uitvoering bij de energiedrankenmerk... vooralsnog beter is dan die van de formatie van Total Wolf. Verstappen is een soortgelijke mening toegedaan. Ik heb een ander team horen zeggen dat we meer fouten maken... maar dat lijkt me duidelijk niet het geval... al dus de Nederlander op een vraag van motorsport.com. Hij refereert logischerwijs aan uitspraken van Mercedes... al gebiedt de eerlijkheid wel te zeggen... Dat Wolf na de Grand Prix van Azerbeidzjan heeft bevestigd dat het huidige vormpel van zijn team onacceptabel is. De Spanjaard van uh, Alpine uh, Renault, uh, uh, Fernando Alonso, startte zondag vanaf uh, plek 8... maar heeft de Japanner Yuki Tsunoda en Carlos Ferrari op plaatsen 7 voor hem staan... Uh, hij wil in ieder geval zeggen dat de Formule 1 uh, uh, niet eerlijk is... dat coureurs die crashen tijdens de derde en laatste kwalificatiesessie... dus dat is Q3, hun startpositie behouden. Volgens Williams is er geen plek meer voor Roberts in de organisatie... voor na een interne herstructurering. Het was voor mij een genoegen om de rol van teambaas te spelen... na het vertrek van de familie Williams uit de Formule 1... Nu de veranderingen goed zijn ingezet, kijk ik uit naar nieuwe uitdagingen... en wens ik iedereen in het team het beste voor de toekomst, al Roberts. Roberts nam de plek in van Claire Williams... die vorig seizoen na de grote prijs van Italië is teruggetreden. De familie Williams trok 43 jaar lang aan de touwtjes bij de renstel. Nou, naar de stand hoeven we niet te kijken. Max Verstappen 105, Lewis Hamilton 101... en nu op een derde plek Sergio Perez met 69. De Red Bulls doen het goed. Ook in de, de constructeurskampioenschap doen ze het erg goed. Volgende week zondag de volgende Formule 1 race. En wel uh, de Grand Prix van Frankrijk uh, op het uh, circuit van Manicouren. Is dat? Nee? Uh, Paul, Ricard. Oh, Paul Ricard. Paul Ricard. 20 juni de Grand Prix van Frankrijk. De, tot zover. En voor Mercedes geldt uiteraard in mijn Kradenhaus Dan uh, komt het uh, helemaal goed. En uh, Max Verstappen die zal waarschijnlijk uh, niet gevraagd gaan worden voor een... Uh, Commercial voor uh, Pirelli-banden, denk je ook niet? Ik denk het niet. Nee, hè? die zijn niet echt uh, vriendjes meer, Max Verstappen en uh, Pirelli. Nee. Oh, had Max uiteraard wel gelijk hè, dat hij het een en ander erover uh, gezegd heeft. Goed, tot zover deze Pit Reports. Nu weer meer muziek. Een heerlijke gauw houden van Billy Joel en de Uptown Girl. Houd de radio in de gaten, want zo meteen nog het dier van de week. Uiteraard Sos Live en het mooie gedicht van de dag en nog veel en veel meer. En Daarna na vijf uur Entertainment for You met Fred. Jawel, hij komt weer naar de studio toe om een radioprogramma te doen. Dus Fred straks tussen vijf en zeven. Wij gaan Eros Ramazotti voor je draaien. We zijn jongens en we zijn Amerika cantano Viaggiare la nostra passione Incontrare nuova gente Provare nuove emozioni Stare amici di tutti Dalle nella Delle na Delle Siamo Semora Seduti in qualche bar e camminiamo da soli. En la notte è più scura, anche se il domani ci fa un po' paura. Siamo i ragazzi di oggi, gingari di professione, sono i giorni davanti, è e in mente un'illusione, non siamo fatti così, parliamo sempre al futuro e così immaginiamo.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 Mooie muziek van uh, The Kids From Fame en de Star Maker. Straks hebben we trouwens SOS Live. Eerst zometeen het uh, dier van de week. Maar over die uh, SOS Live daar hebben we een uh, playlist uh, van uh, gemaakt, Albert-Jan. Uh, ja. Op uh, Spotify. En iedereen uh, kan onze playlist uh, nu inzien, uh, luisteren en eventueel downloaden. Kijk even onder uh, jouw uh, Spotify-account naar SOS Live. Zandvoort op zaterdag of Zandvoort op zondag. Oftewel, zie onderzijde eigenlijk, hè? Ja. Zie onderzijde live. live. En uh, dan uh, kan je de playlist uh, terugkijken van, uh, van onze uh, SOS uh, live op de radio. Half vijf geweest, dier? Ja, hier die. Li, li, li, li, li, li, li, Hoe <miraties> Libby. Libby, oké. Okay. Ja. Libby is een mix tussen een Labrador en een Australische herder van twee jaar. Helaas was ik in mijn vorige huis niet meer op mijn plek... en daarom zoek ik nu een nieuw huis... Mocht u bij het lezen van het woord Labrador al heel enthousiast worden, uh, geworden zijn... dan raden mijn verzorgers aan goed naar de rest van mijn verhaal te luisteren. Ik moet de tijd krijgen om te wennen aan nieuwe mensen. Als ik je ken, ben ik je beste vriend. Maar tot het zover is, vind ik alles heel erg spannend. Het is belangrijk dat ik kom te wonen in een rustig huishouden zonder kinderen. Naar mijn verzorgers hier ben ik een hele vrolijke, blije hond... maar daarvoor hebben ze wel mijn vertrouwen moeten winnen. Ik kan niet met een andere hond overweg, daarom loop ik buiten aan de riem en met een muilkorf. Voor mij is dat geen probleem en kan heel netjes meelopen. Als ik eenmaal gewend ben, kan, prima, kan ik prima even alleen zijn en ben netjes zindelijk. Als de bel gaat, blaf ik even, zodat u weet dat er iemand komt. Mijn nieuwe baasjes moeten met mij actief aan de slag gaan. Cursussen, denkspelletjes, fietsen en stevige wandelingen maken... Als ik me verveel kan ik namelijk achter de snelle dingen aanjagen. Is voor mij heel leuk, maar helaas denken mijn baasjes hier vaak anders over. Ik zoek mensen die mij rust, regels en regelmaat kunnen bieden. Die het niet erg vinden mij nog de nodige dingen te leren. En waar ik mijn eten gewoon ergens rustig op mag eten. Ik beloof u dat uh, als u samen met mij aan de slag gaat... u er een maatje voor het leven bij heeft. En wie wil mij het avontuur aangaan... Diegene uh, moet dan even naar het dierenthuis Kermeland, want daar verblijft Libby. Aan de Keesomstraat 5 in Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskermeland.nl. Want ook Libby verdient een thuis. Het dier van deze week, Libby, die houdt van de denkspelletjes. Kan je ook als schaakpartner gebruiken, Ja, Libby? Maar. Dus oké, okay. Libby of de andere dieren die wachten nu op een uh, leuke baasje hier in het uh, Kennen Dieren Thuis. Keesomstraat nummer 5 in Zandvoort. Doe zomer blijf nog wel even hier hoor. ZFM maakt zijn naam waar, want de zon schijnt. Dus pak je radio, ren naar het strand en zet hem op 106.9. Dit is het zonnige ritme van ZFM. Zomerradio vanuit Stanford hoor je de mama's en de papa's. En de California Dreaming. We gaan er nog te draaien voor de uh, SOS Live. En het is weer een hele mooie uitgekozen door uh, Albert Jan. Die ga je horen na deze klassieke die we al een hele tijd niet meer gedraaid hebben voor je. Dus met meer tijd. Melissa at risk like the way I do. Is it so hard to satisfy your senses?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 aan deze dame lekker schreeuwen. Hè? Maar het blijft wel een mooie plaat hoor. Je Melissa Edwards. En like the way I do. Ja, het is tijd voor uh, overt dus de SoS Live ja. uh, nu ook uh, live uh, op uh, Spotify uh, te beluisteren. Onder ZOZ Spatie Live. En dan kan je de playlist nog een keertje naluisteren. En we hebben weer een nieuwe. Staat die er al in, in de lijst? Deze nog niet. Nee? Dat, nee? dat, dat, gebeurt, dat gebeurt altijd. De na, ofloop, ja, na, na afloop, hè? na afloop. Ja, want deze staat ook in de gewone playlist. In de reguliere playlist van uh, Zandvoort op zaterdag. Dan wel Zandvoort op zondag. Maar de live uitvoering, uh, die draaiden we eigenlijk nooit. En ja, ik bedoel, ik vind dat hij er gewoon tussen hoort. Of je het met mij me eens bent of niet, dat maakt niet uit. Ik ben het een beetje eens hoor. Het is een Oldies, but Goldies uitvoering. En ja, ik moet zeggen, helaas zijn zijn drie bandleden. Op het moment dat hij dit zingt, overleden. En inmiddels is hij zelf ook overleden. En heeft hij de eeuwige jachtvelden bezocht. En dan heb ik het over Davy Jones. En dan heb ik het natuurlijk over de, de legendarische Monkeys. Die destijds een Amerikaanse popgroep uh, die dus een tegenhanger zou moeten zijn voor de Beatles. Maar deze gouden oude wil ik u zeker niet onthouden. En zeker niet de live uitvoering. Dus Davy Jones met Daydream Believer. long. van hoor, deze uitvoering. Geweldig. Daydream Believer, je hoorde inderdaad in de SOS uh, live uh, van vandaag uh, de zingel van de uh, Monkeys. Het is tijd voor het gedicht, zomer. Ik voel me een ander mens. Sluit mijn ogen, doe een wens. Dat je hier nu naast me zit omdat ik jou jou nog steeds aanbid. Maar ik weet, jij bent straks hier. En de zon die schijnt, dus drinken wij bier. Al zitten er veel mensen om ons heen. Maar voor mij, voor mij is er toch maar één. Ik heb de zomer in mijn bol. Alle terrassen zijn weer vol. Het strand bezaaid met mensen... Wat valt er nou nog te wensen? Voor mij begint nu echt de lol. Even lekker uit de sleur, even lachen, geen gezeur. Ik geniet van de warme zon. Het is, net, het is net een gele luchtballon. Aan de tafel zit een oude man, die van de zon niet meer lopen kan. Er is niemand die wat zegt, want hij zit niemand in de weg. Ik heb de zomer in mijn bol. Alle terrassen, alle terrassen zijn weer vol. Het strand bezaaid met mensen. Wat valt er nou nog te wensen? En voor mij, voor mij begint nu echt de zomerlol. get the song a ring ring ball Ondertussen zitten wij hier in de studio-applicatieven te kijken naar het EK voetbal. De wedstrijd van vanmiddag Wales tegen Zwitserland stond het eventjes 1 tegen 2 in het voordeel dus van uh, Zwitserland. Hebben ze dat doelpunt weer afgekeurd? Krijgen we het? Ik dat? Ben dus, er, ik ben best wel blij met die var hè? Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. 1-1 op dit moment uh, daar de tussenstand mocht er nog uh, wat over te melden zijn. Voor 5 uur hoor je dat uiteraard bij Sandvoort op zaterdag. Nu naar Radha Michael Wolden. Oh boy. Nou, de wedstrijd uh, Wales-Zwitserland uh, is inmiddels uh, ten einde. Zojuist. Na vijf minuten verlenging is het uiteindelijk gewoon 1-1 gebleven bij uh, die uh, wedstrijd. Dus ze we hebben allebei uh, niet gewonnen, maar ook niet verloren. Overt-Jan, is dat weer even mooi meegenomen, of niet? Uh, ja, dat is een stevige uitslag. Maar ik moet zeggen, uh, de, Zweden uh, de Zwitser speelde ook echt met elf man achter de bal. Hè. Dus er was bijna geen doorkomen aan. Maar goed, 1-1. Uh, ze zullen allebei blij zijn met een punt. Uh, vanavond hebben we nog... De bestrijd. Belgen, hè? De Belgen, ja. Even kijken, waar heb ik hier staan? Oh ja, die beginnen om 9 uur. België tegen Rusland. Dat is vanavond om 9 uur. En dan uh, morgen zijn wij er weer. En dan gaan we ons uh, voorbereiden op de wedstrijd van morgenavond. Ja, zeker. Maar we hebben eerst de morgenmiddag... In het begin van uh, ons programma... hebben we het einde van de finale van het EK Hockey bij de Dames. Kijk, kijk, kijk. Gaat heel... het weer zo spannend worden? Ja, ik hoop het niet. En dat is heel verrassend. Uh, net zoals bij de heren. Nederland, Duitsland. Nou, we gaan het morgen allemaal volgen uiteraard. Zandvoort op zondag. Bedankt voor het luisteren... en een hele fijne zaterdagavond. En wij zeggen veel plezier met Fred. En tot morgen. Dag. Doei, doei. things in love are